Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het noorden van Italië is opnieuw getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag even ten noorden van Bologna op een diepte van bijna 10 kilometer. Volgens de eerste berichten zijn op enkele plaatsen gebouwen ingestort. Berichten over slachtoffers zijn er nog niet. In de provincies Toscane en Emilia Romagna zijn scholen ontruimd. Ook viel het mobiele netwerk op verschillende plaatsen uit. Vorige week werd hetzelfde gebied in Noord-Italië ook al getroffen door een aardbeving. Toen met een kracht van 6,0. Daarbij vielen zeven doden. Kamerleden zijn niet van plan om naar het EK voetbal in Oekraïne te gaan. Niemand is ingegaan op de uitnodiging van de KWB om de wedstrijd van Oranje tegen Portugal te bezoeken. Aan de oproep van KNVB-voorzitter Michael van Praag om ondanks de politieke situatie in het land toch te gaan, wordt geen gehoor gegeven. Sommige partijen blijven weg omdat ze zich zorgen maken over de mensenrechten situatie in Oekraïne. Andere Kamerleden vinden het een slecht signaal om in economisch zware tijden naar het EK te gaan op uitnodiging van de KNVB.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 Ouderebond Ambo over de plannen om doorbetaling bij ziekteverzuim in te korten. Minister Kamp zegt uh, dat is geen bezwaar, omdat ze dan toch ook al AOW krijgen, maar je werkt.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 Een van de mannen was in Somalië in een trainingskamp van de terreurgroep Al-Shabab geweest. Dan het weer. Eerst nog kans op mist. In de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen zon. Maar er is ook kans op een bui. Het wordt 15 graden aan zee en 20 in Limburg. Morgen verandert er weinig. AWB verkeersinformatie. 12 files nog. Alles bij elkaar. 40 kilometer. Vrij veel vertraging nog op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven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 Sven Kokkelman. Universiteiten hebben te veel last van te veel regeltjes uit Den Haag. Edwin van der Sar gaat zich inzetten voor hersenziekte. We doen alles om ons veilig te voelen, maar dat helpt vaak niks. Er zijn allerlei experimentele aanwijzingen voor. Dat is het nemen van veiligheidsmaatregelen. De angst niet vermindert, maar zelfs verhoogd. En het ochtendhumeur van Tom Kass, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Regeltjes, regeltjes en nog eens regeltjes. De overheid laat een aanzwellende stroom van regels, inspecties en verplichtingen los op de universiteiten. En dat is een verkeerde en onwenselijke ontwikkeling. Met die waarschuwing komt Roelof de Wekkersloot. Hij heeft twaalf jaar aan het hoofd gestaan van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En begint vandaag aan zijn laatste werkweek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is de ergste van die regeltjes? Eén um, regel is nooit erg. Uh, het gaat net om de uh, veelvoud van regels. Ja, ik zei net, uh, uh, dit is een onwenselijke en verkeerde ontwikkeling. En het zijn er echt veel en veel te veel. Is het echt zo erg? Ja, het is een sluipende ontwikkeling. Het is een proces wat nu zo'n uh, tien jaar gaande is in Nederland. Uh, die regels hebben betrekking uh, op het onderwijs uh, vooral. Uh, we hebben ook altijd een reden. Ze komen niet zomaar uit de lucht vallen. Uh, maar de, de, uh, de huidige pogingen van de overheid om met name de kwaliteit van het onderwijs uh, in de hand te houden of te beheersen of zeker te stellen, ja. uh, die leiden tot heel veel extra regels. En ja, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Dat komt voort uit allerlei incidenten. Dus op zichzelf is iedere regel die er komt altijd goed begrijpelijk. Ja. Maar als je bij elkaar optelt, is het toch wel erg veel. Ja. Enig idee uh, hoeveel regels er zijn? Uh, ja, ik, het, het, eigenlijk begint dat met het aantal artikelen dat in de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek staat. Ja. Uh, die zijn een aantal jaren zijn die afgenomen, maar die nemen nu weer aanzienlijk toe. Maar het zijn er gewoon heel erg veel. Ja. En moet je Wat? ook alle subartikelen meenemen, de ministeriële beschikkingen en dat soort dingen meer. Wat kost die regelzucht ons eigenlijk? Ja, dat is Heel, dat, dat vraagt iedereen altijd. Het is altijd heel moeilijk uh, om dat vast te stellen. Maar soms kun je dat heel goed uh, zien als de overheid iets verandert. Uh, zo is uh, het oude stelsel van kwaliteitszorg in het universitair onderwijs... Is, uh, in 2002 is dat veranderd in een nieuw stelsel. Ja. En dat heeft echt tot een verdubbeling van de daarmee uh, behorende kosten geleid. Ja. Uh, Hebben we het over miljoenen? Ja, dan heb je het, alles bij elkaar dan heb je het er zeker over, zeker als je alle universiteiten bij elkaar optelt, maar ook voor ons. En dat is geld dat wij liever zouden uitgeven aan het onderwijs zelf. Ja. Ja. Met andere woorden, u zegt omdat we, dat er zoveel regels, inspecties en dat de overheid zo'n uh, control freak is geworden, uh, lopen wij eigenlijk geld mis dat we eigenlijk aan onderwijs zouden willen besteden. Nou. Ja, dat, dat sowieso. Uh, want ieder dubbeltje, het bestaat niet meer, maar ieder dubbeltje wat wij van de overheid krijgen, vinden wij als universiteit. Dat moeten we ook echt aan het onderwijs en het onderzoek natuurlijk uitgeven. Ja. Dus alles wat daar omheen komt, is eigenlijk uh, jammer. Ja. Goed, aan de andere kant kun je zeggen... het is ook niet zo raar dat de overheid zich bemoeit... met de kwaliteit van onderwijs. We hebben dat gelazen gehad bij die hogescholen... die diploma's ja. uitreikten aan uh, studenten... die daar eigenlijk niet voor in aanmerking kwamen. Um, uh, er kwamen omvangrijke uh, fraudezaken... bij wetenschappelijke publicaties aan het licht. Uh, uw uh, universiteit raakte daarbij trouwens ook betrokken. Hoe kan dat nou in de toekomst dan beter worden voorkomen... als de overheid zich daar niet mee bezig mag houden? Nou... Laat ik voorstellen dat het heel uh, goed is en heel begrijpelijk dat de overheid zich met, uh, met name met de kwaliteit van het onderwijs bezighoudt. Want daar zijn ze ook voor. Ja. Uh, maar je, je moet dat wel op de goede manier doen. En wat we nu doen is dat er is ergens een incident. Uh, u noemde uh, rond het onderwijs uh, een, een hogeschool. Ja. Daar wordt... Over hele heet, linie, heet? Ja, dan er zijn de wordt Over de hele linie voor hogescholen en universiteiten worden alle regels veranderd. Ja. Uh, examencommissies, dat is uh, zo'n voorbeeld. Dat is een heel goed lopend stelsel in universiteiten. Ja. Uh, die echt heel scherp zijn op uh, de kwaliteit van het diploma, het niveau van het diploma. Ja. Uh, maar we moeten dan op de ineens de alles mesken? worden. We lezen toch dat het misgaat. Maar en, en dat zul nou, dat je bij universiteiten toch niet veel tegenkomen. Nee, maar daar is weer fraude gepleegd door een uh, hoogleraar. En met zijn wetenschappelijke onderzoek. Ja, dat is, dat is iets anders. Uh, fraude in wetenschappelijk onderzoek dat is een drama als dat voorkomt uh, in de wetenschap. Uh, en daar is iedereen ook terecht en behoorlijk van overstuur. Ja. Uh, maar gelukkig heeft juist de wetenschap een heel sterk zelfreinigend vermogen. Dus de afrekening, dat klinkt heel onsympathiek... die dan met de betrokkenen plaatsvindt, ja. is ook heel sterk. Ja. Met andere uh, woorden, dan heb je al die regels en, de, en dat uh, gedoe met de overheid... die overal met haar vingers aan wil zitten, heb, heb je helemaal niet nodig. Nou, in, in dit geval, dus met wetenschappelijke fraude... is de overheid terecht uh, nogal terughoudend. Ja. Ook omdat dat heel moeilijk is om dat vanuit de centrale visie uh, ja. op te willen lossen. Ja. Dus in het onderwijs zijn we daar iets Gewend, dus daar gebeurt dat veel vaker. Goed. Met onderzoek kun je dat bijna niet, uh, niet doen vanuit de overheid, dus dat doen ze ook niet. Wat grote wijsheid is. In ieder geval, is uw boodschap aan het einde van uw termijn uh, uh, als voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dames en heren in Den Haag, hou eens op met al die regels en al die inspecties en al die verplichtingen waar ja, de universiteiten uh, mee te kampen hebben. Ja, en kijk vooral waarom uh, voorgangers regels hadden ingevoerd die ook weer voor het afgeschaft, eh, terwijl het eigenlijk niet nodig was. Waarschuwing is helder. Hartelijk dank, Roelof de Wijkersloot... scheidend voorzitter van het college van bestuur... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hartelijk Ik dank. dank.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 Je prends juste mon pyjama Ik je vous fais cadeau des oranges, vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien Ik ga naar de stad. Ik ga naar de stad. Ik ga naar de Non, vous n'aurez pas ma liberté de pensée. Ma liberté de pensée. Florent Pagny met Ma liberté de pensée. Het is 14 minuten, bijna 15 over 10. In sommige landen zijn de risico's duidelijk. Maar hoe zit dat hier? Je gaat een fiets kopen...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 Ja, Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld. En we proberen zo zorgeloos mogelijk te leven. En daarom sluiten we het liefst voor elk risico een verzekering af. Verslaggever Hans-Jaap Melissen, die vaker in oorlogsgebied is dan thuis, kijkt met verwondering toe. En even voor deze uitzending sprak ik met de verslaggever Hans-Jaap Melissen. Die op het ingenomen hoofdkwartier van Gaddafi is. Te horen is dat de gevechten nog niet voorbij zijn. En ik vroeg hem hoe het daar nu is. Nou ja, ik hoor u. Achter mij zwaar, uh, uh, uh, zwaar... Oh. Ja. ja, dat gaat over ons heen hier, denk ik nu. Als verslaggever reis ik regelmatig naar een oorlogsgebied. Maar het is vooral de omgeving die dat ziet als erg risicovol. Turrisch soms. Maar dan kom ik thuis, leg mijn kogel weer een vest en helm in de kast... en staar uit mijn raam naar het veilige Nederland. Waar ik al gauw in verwarring raak. Soms lijkt het hier wel oorlog. Een fietsend kinderleger trekt ochtends aan mijn raam voorbij. Bijna allemaal hebben ze een helmpje op. En op internet ontdek ik tot mijn schrik de kinderwagen met winterbanden. Mijn zoon van anderhalf is nog helmvrij. En de kinderwagen haalt de zomer zonder bandenwisseling. De vraag is nu zie ik de normale risico's niet meer, of zien anderen er te veel? En hoe gaat de menselijke geest eigenlijk om met risico? Die vraag leg ik voor aan de Universiteit van Utrecht. Mijn naam is Marcel van den Hout. Ik ben hoogleraar klinische psychologie en experimentele psychopathologie, mondvol, en werk samen aan de Universiteit Utrecht. Morgen gaat u naar Italië. Bang om te vliegen? Nee, in het geheel niet. Dat is wel eens anders geweest. Maar ik heb het ja, die jaren geleden, toen ik mijn loopbaan begon... toen was ik Spaans benauwd in het vliegtuig. En dat is nou een paar keer overgegaan. Hoe ging dat over? Dat is de, de bekende patroon. Doe het vaak te doen. Ja, is vaak doen van iets waarvoor je bang bent... een manier om er vanaf te komen? Ja, op voorwaarde dat er geen akelige dingen gebeuren. Mensen die bang zijn, die zijn bang dat er iets naast gebeurt. En als je toch die dingen doet waar je bang voor bent... En er gebeurt niks, dan leer je dat. Dan leer je in deze situatie, valt er niks te vrezen. Nou is mijn beeld vaak van Nederland, dat men zich uh, verzekert tegen van alles en nog wat. Uh, kinderen met hun helmpjes op naar, uh, naar het kinderdagverblijf, waar allemaal veiligheidsmaatregelen zijn genomen, om de spijltjes moeten zover van elkaar en niet zover. Zijn mensen eerder geneigd uh, nog meer veiligheid te willen als het juist al veilig is? Kijk, als je angstig bent, dan is er een emotie, het gevoel. En mensen doen dingen, ze nemen maatregelen om gevaar te bezweren. En je denkt dan dat nare gevoel, dat, dat, dat stuurt dan dat gedrag aan. Dat is ook wel zo, dus als je je angstig voelt, dan neem je allerlei maatregelen. Maar het nemen van die maatregelen zelf, dat is wonderlijk. Maar die vergroten, die angst, daar zijn allerlei experimentele aanwijzingen voor. Dat gedrag zelf, dus het nemen van veiligheidsmaatregelen, de angst niet vermindert, maar zelfs verhoogt. Gewone proefpersonen zonder enige angst of angststoornis... wordt gevraagd om in het kader van een onderzoek... enkele weken lang allerlei veiligheidsmaatregelen te treffen. Bijvoorbeeld te voorkomen dat ze besmet worden door hun handen vaak te wassen... handschoenen aan te doen bij het opgaven van alle spullen enzovoort. Dus die mensen die zijn een half uur per dag zijn ze bezig met veiligheidsmaatregelen. En het interessante is, ook wel een beetje vond dat aan het eind van die periode die mensen die die veiligheidsmaatregelen hebben getroffen... angstiger zijn voor besmetting... Die hebben allerlei bronnen van angst leren zien. En die hebben kennelijk, of van gevaar, zijn ze, zijn ze gaan opmerken die ze voorheen niet zagen. En gebruiken kennelijk ook hun gedrag als een bron van informatie over gevaar. Zo van, ik vast mijn handen, dat zal ik wel niet zomaar doen. Er zal ook wel gevaar zijn. Alsof het stellen van het veiligheidsgedrag informatief is over het gevaar. Zo werkt dat kennelijk. Dat is wel een bijzonder interessant uh, gegeven, natuurlijk. Ja, dat is ontzettend interessant. Zeker ook bij, om te begrijpen hoe het komt dat mensen die overigens goed bij hun verstand zijn, soms hele reële angsten kunnen hebben. Angst is dus zowel af te leren als aan te leren. Vooral dat laatste maakt het commercieel interessant voor bijvoorbeeld verzekeraars. Daarover meer in aflevering 3 van deze serie over risico's. Maar morgen ga ik eerst op bezoek bij kindertraumachirurg Kramer. Groot voorstander van die fietshelmpjes. En ik laat hem zien wat mijn zoontje uitgerekend afgelopen week is gebeurd. Dat dus morgen. En tot die tijd kunt u vragen en opmerkingen kwijt op... goedemorgennederland.nl Straks Edwin van der Sar gaat zich inzetten voor hersenziekten. Eerst nu het ochtendhumeur van Ton Kas. Als er in dit land van overheidswegen fanatiek wordt uitgewaazemd dat er iets heel erg goed gaat... kun je er eigenlijk vergif op innemen dat er van alles aan de knikker is. Zo zat het met de kwaliteit van het oppervlaktewater wel snor, is me steeds volgeschoteld. Totdat vorige week uit een Europees onderzoek bleek dat we daarmee op een gedeelde 51ste plek met Bulgarije staan... Nou woon ik zelf aan het water en dus ben ik vaak ongewild getuige... van hoe wij dat water gebruiken. Als een vuilnisvat. Het is verdomd lachwekkend hoe iedereen... of alles uit zijn poten op de kade laat flikkeren... of, als hij er echt de moeite voor wil nemen... zijn hele hebben en houden in het water pleurt. Blikkie leeg, hoppa, plastic tas erachter toch niet meer nodig. Glaswerk, nonchalant over de schouder, de pomp in. Tijdschrift uit, hartstikke idee, dat verteert wel. Ja, na 350.000 jaar, ja. Het pakkendste voorbeeld zag ik op 1 mei. Ik fietste over de oude zuidvoorburgwal in Amsterdam... en ik kon in de gracht geen water meer zien, alleen maar troep. Het was een soort gletsjer, een zich langzaam voortbewegende rivier van Rotzooi... zoals je die ook na een tsunami ziet. Alleen was dit niet het resultaat van een tsunami, maar van Koninginnedag... Ik heb daar geloof ik een minuut of twee, drie staan te kijken... toen ik pas opmerkte dat er een paar zwanen middenin dreven. Een dramatisch beeld, vond ik zelf. De onverschilligheid die spreekt uit hoe we met de omgeving omgaan... is ook exemplarisch voor hoe we met elkaar omgaan, dacht ik. Die 0,0 zelfcensuur. Die hele gemakzuchtige mentaliteit van... ik doe wat ik zin in heb, dit is mijn feestie, dat is jouw probleem... ga lekker zelf opzij om kort te gaan. De ons kenmerkende egoïstische hufterigheid... meestal verpakt in een zogenaamd feestelijk jassie... die komt eigenlijk regelrechte strot uit. Dus. Toekas, morgen naar de ochtendumeur van Koos Postema.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 Shelby Lynn, Why didn't you call me? Het is zes voor half elf. U luistert nog steeds naar de KGO op Radio 1. Een jaar na zijn afscheid als profvoetballer... richt Edwin van der Sar zijn eigen stichting op. Zometeen presenteert hij de Edwin van der Sar Foundation. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Wat gaat die Foundation precies doen? De Foundation gaat het doen, uh, we, gaan, uh, we gaan proberen om uh, mensen die getroffen zijn door een, door een hersenbloeding, uh, om die uh, ja, be uh, proberen te, te begeleiden. Uh, uh, we hebben een uh, samenwerkingsverband met, uh, met de Hersenstichting gesloten. En we willen gewoon uh, proberen om uh, uh, ja, door wat, uh, wat, wat kleine projectjes uh, om, om die uh, met een financiële bijdrage, uh, uh, ja, die misschien toch niet tot stand zouden kunnen komen, op een andere manier, ja. om die, uh, ja, om die uh, op weg te helpen eigenlijk. Maar moet ik dan denken aan revalidatieprogramma's, dat soort dingen? Nou kijk, Annemarie is, uh, is op zich uh, ja, 2,5 jaar geleden daardoor getroffen door een hersenbedoening. Dat is jouw vrouw? Uh, dat is mijn vrouw inderdaad, ja. Ze heeft uh, drie weken doorgebracht in het ziekenhuis uh, wat uh, in Leiden. Wat gewoon een hele goede begeleiding is geweest. En uh, gewoon hier voor de eerste, eerste periode. En daarna hebben we uh, ja, rond haar eigenlijk uh, door, ja, door mijn... Uh, ja, kennis en, en, en, en netwerk inderdaad. Ze hebben hebben een heel mooi team om maar heen kunnen zetten voor, voor de revalidatie. En dat is, ja, begrijpen we ook niet voor iedereen mogelijk. Nee. Uh, en er is dus gewoon, ja, uh, heel veel kennis is er, is er in Nederland. Alleen uh, uh, met de mensen die wij gesproken hebben, hebben we toch het idee dat niet altijd uh, alles op de goede plekken terechtkomt. En dat er nog best wel wat uh, informatie... Uh, uh, ja niet, niet goed terechtkomt. Dus, uh, dat we daar willen wij uh, uh, wat aandacht voor vragen eigenlijk. En om op, uh, op die manier uh, gewoon uh, de kennis uh, te vergroten. Ja, en, en toen dacht jij... ...ik ben een bekende voetballer, ik ben een bekende Nederlander... Uh, uh, ...ik heb wat geld hier en daar... ...en vooral ook uh, uh, mensen die je kent Ik ga helpen. Ja, nou inderdaad. Kijk, het, uh, een hoop mensen die, uh, die, die willen altijd wat. Uh, en, uh, en al die uh, twee... ...ja, dat ik dat zelf voetbal heb ik aan, aan, aan heel veel verschillende doelen, doelen meegedaan... ...en meegewerkt. En op een gegeven moment is het juist ook wel fijn om, je, om de eigen ideeën die, uh, die we zelf hebben... Ja. Om, de, om te kijken of we die kunnen implementeren eigenlijk. En uh, ja, met behulp van, uh, van mensen die er veel meer verstand hebben dan wij dan zelf... Ja. Uh, om eens uh, dus te kijken of we dat, uh, dat op poten kunnen zetten. Hoe gaat het met je vrouw eigenlijk inmiddels? Nee, nou, het gaat heel goed hoor. Het is echt, uh, ja, kijk, je hebt verschillende gradaties van, uh, van hersenbloedingen En ze heeft gewoon geluk gehad met een, uh, met een wat lichtere vorm bijvoorbeeld... Uh, uh, dus uh, in de, vooral in de beginperiode is er wel uitval geweest en uh, dat is, uh, na afgelopen tijd is dat uh, allemaal wel weer teruggekomen. Goed, dat is uh, mooi nieuws. Uh, nou bestaat er al een hersenstichting, waarom is er dan ook nog een aparte Edwin van de Sar Foundation nodig? Ja, dat, is, uh, dat klopt. We hebben uh, een samenwerking met, uh, met de hersenstichting inderdaad wel. Uh, het is eigenlijk voornamelijk uh, uh, om te kijken of uh, ja, op, op, door middel van sport support eigenlijk... De, uh, de, ja, de, de patiënten, ik vind dat een moeilijk woord, de mensen die getroffen zijn daardoor... om die, uh, om die op, een, op een leuke manier weer te uh, proberen voort te gaan rijden... Op, op een terugkeer naar de maatschappij eigenlijk. Ja. Uh, nou, nou, nou, nou ben je niet de enige uh, profvoetballer die na zijn afscheid uh, begint met um, uh, foundations. En sommigen mm. doen dat ook nog tijdens hun actieve carrière trouwens. Uh, ja. Maar Johan Cruijff kennen we natuurlijk, Clarence Seedorf, Dirk kuit um, Hoe komt dat eigenlijk dat, uh, dat profvoetballers zich zo opeens gaan inzetten... voor maatschappelijke problemen? Nou, ik denk toch dat, hè, dat je toch moet, uh, je moet weten dat je dat je zelf heel erg getroffen bent hoe uh, uh, tijdens je carrière zal ik zeggen, wat je hebt meegemaakt, uh, hoe je bewierk wordt eigenlijk. En uh, het is ook wel uh, goed om op, op zo'n moment er zelfs goed over na te denken. En dan uh, eens kijken of je wat, wat kan doen voor, voor mensen die het minder getroffen hebben inderdaad. En, Um, dat heeft eigenlijk altijd wel in ons gezeten en uh, ja, nu heb je gewoon iets meer tijd om over na te denken en uh, mede door, uh, door, door de mensen die, uh, die je om je heen hebt verzameld, uh, zijn we tot deze beslissing, geko beslissing gekomen eigenlijk. Juist, goed. Dus iets terug doen voor de samenleving, daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, ja eigenlijk dan voornamelijk voor de mensen die getroffen zijn daardoor en hun omgeving. Dus, uh, ja. Kijk, we hebben een aantal, aantal, aantal ideeën die we hebben en ook een, een stimuleringsfonds, waardoor gewoon ja, kleinere partijen, instellingen ze een beroepen kunnen doen op, uh, op, uh, om te kijken of er uh, ja, een, een financiële bijdrage kan gedaan worden om, uh, om het leven van de, en de reputatie van de patiënten iets aangenamer te kunnen maken. Goed, zometeen uh, presenteer je je foundation. Kunnen mensen geld storten? Uh, hoe werkt het precies? Nou ja, kijk, is, uh, uiteindelijk is het natuurlijk een foundation inderdaad. Kijk, uh, we, hebben zelf een, uh, we doen een, uh, zelf een flinke bijdrage uh, eraan. En ook uh, qua tijd en uh, qua inzet. Maar op een gegeven moment zijn we toch bezig om um partners te zoeken. partners te zoeken. En we zijn heel blij dat we al uh, een, een drie jaar overeenkomst met de Vriendenloterij hebben. Uh, de Telegraaf de Telesport is een mediapartner. Ja. Uh, dus ja, uh, we hebben een aantal partijen. Uh, heel veel mensen willen meedenken. En dat is, uh, dat is het belangrijkste voor ons. Dat we, dat we op zo'n manier uh, ja, samen kunnen, uh, met elkaar kunnen verbinden. Goed, dat is mooi nieuws. Uh, en ook mooi nieuws voor mensen die worden getroffen door een hersenbeschadiging. Uh, um, slotvraag, Edwin. Je begrijpt, we kunnen er niet omheen. Uh, ja. Want het EK komt er natuurlijk aan. Doen we eens een voorspelling voor Oranje? Uh, doen we een voorspelling voor Oranje? <laughs> ja, dat is <laughs> dat een lastig. Nee, nah, kijk, het uh, is, is belangrijk uh, dat we hopen dat joris... Uh, ik hoorde net dat het, uh, het, uh, het meeviel, zal ik maar zeggen. Maar ik denk toch dat het voor de eerste zes dat het lastig zal worden voor hem. Maar ik hoop dat hij uh, uh, goed herstelt eigenlijk. Ja. Ja, en dat zal toch van de van de jongens voorin afhangen. En dus hoop ik dat de dat, dat de trainer de, de juiste verzameling samenstelling neer kan, neer kan zetten. Ja, is oranje favoriet in jouw ogen? Nou, dit op dit moment eventjes een stapje naar beneden is gedaan, hè? door de door de door de door de, door de, door de wedstrijden die recentelijk zijn gespeeld. Nou. En uh, ja, laten we hopen dat we de komende tien dagen dat we zich gewoon goed, voor, goed voor kunnen bereiden... en geen, uh, geen blessures meer, uh, meer voor gaan doen om, uh, om gewoon een gooi te doen naar, dat, uh, naar die titel. En dan groeien in dat toernooi zoals dat heet. Dat, uh, dat klinkt heel goed, dat lijkt wel hoe je er verstand van hebt. <laughs> Dankjewel, jij zeker. En oh. van der Saar, dank je zeer. Oké, okay, vrienden bedankt. Half elf geweest. Einde van deze uitzending meer informatie vindt u op kro.nl. En u kunt ons volgen op Twitter, hashtag GML Radio. Snel door naar Venlo, tussen de bloemen, Prem. Nou, tussen bij de inkag hoor Sven. Ik ben nog helemaal niet tussen de bloemen. Maar wat leuk is, de man die verantwoordelijk is voor het heenhalen van de Floriade naar Limburg. Meneer Leon Frissen, voormalig gouverneur van de provincie Limburg. Daar ga ik een gevecht mee hebben. Want ik ga persoonlijk ter verantwoording roepen Sven. Voor het verspillen van ons belastinggeld aan dit soort megalomane projecten. Toch meneer Frissen? Ik ben het niet met u eens. Oh, helemaal ja? niet. Het is een prachtig project. En heel de hele wereld komt hier naartoe. Nou, luisteraars, daarover gaan we verder vechten met Peter Verhagen, onder andere docent, die is docent marketing aan de Fontes Hogeschool in Venlo, Marissa Brabander en mijn eigen stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost. Want die willen die limbo's gaan nadoen om de Floriade weer naar Zuidoost te halen. En ik vind het verspilling van belastinggeld. En daar ga ik een robertje over vechten. Maar dat is natuurlijk na de bourgondische stem van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS journaal. Het noorden van Italië is opnieuw getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de schok, met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter, lag ten noorden van Bologna. Volgens de eerste berichten zijn er zeker één dode en een aantal gewonden. Shell stopt met zoeken naar gas in Libië. Bodemonderzoek en boren hebben niets opgeleverd. Doorgaan is economisch niet verantwoord, zegt Shell. De beslissing heeft volgens het bedrijf niets te maken met de onrust en de onveiligheid in het land. Kamerleden zijn niet van plan om naar het EK voetbal in Oekraïne af te reizen. Niemand is ingegaan op de uitnodiging van de KNVB... om de wedstrijd van Oranje tegen Portugal te bezoeken. Aan de oproep van KNVB-voorzitter van Praag... om ondanks de politieke situatie in Oekraïne toch te gaan... wordt geen gehoor gegeven. En de Taliban zijn nu ook actief in Bamyan, een Afghaanse provincie... waar het tot nu toe rustig was. Nou, nu bekend is geworden hebben 20 Taliban-strijders een politiebureau aangevallen. En ook hebben ze bermbommen geplaatst in Bamyan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie alles bij elkaar. Nog 25 kilometer file door werkzaamheden op de A32... vanuit Heerenveen naar Meppel, bij Steenwijk Noord, 6 kilometer. En op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom... Bij de afrit Wouwse Plantage 3 kilometer. Er ligt olie op de weg. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Rem Radication. Ondanks de crisis blijven gemeentebesturen ons belastinggeld verspillen. Neem nou de conferentie begin juni van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waar zo'n 5 miljoen euro wordt kapotgeslagen. En het zogenaamde city marketing. Behalve dat ze er niet eens een goed Nederlands woord voor hebben, is volgens mij het hele city marketing weggegooid belastinggeld. De effecten zijn oncontroleerbaar, het is letterlijk gebakken lucht. Maar burgemeestertjes en wethoudertjes kunnen zo in de snelle, flitsende wereld van reclamejongens jongens en meisjes meedoen. Deze dienaren van het volk wanen zich dan heuse multinationals... die internationale reclamecampagnes op onze kosten mogen bedenken. Neem nou Venlo, Venrij, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Gennep. In het kader van City Marketing werd rond de 108 miljoen euro uitgegeven voor een Floriade. Hoeveel het precies is, net zo onduidelijk als de hele City Marketing gedachte. En bezoekerscijfers willen ze nog steeds niet geven, zodat de bewoners in beginsel opgezadeld zitten met de kosten en onzekerheden van een megalomaan project. Luisteraars, ik zeg stop onmiddellijk met de onzin van City Marketing. We kunnen het geld beter besteden voor het verlagen van de gemeentelijke heffingen, want de burgers hebben het al zwaar genoeg. Wat denkt u? Bel 0800 1121, mail naar primtimeapenstart.ntr.nl... en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Live vanuit de Floriade in het zonnige Limburgse Venlo. Welkom bij Primtime. It's primtime. Leon Frissen, voormalig gouverneur van de provincie Limburg... lid van de Raad van Openbaar Bestuur, CDA's. U bent de schrijver van het bidboek in 2002... Die de Floriade naar Venlo heeft gehad. Hoeveel is er betaald om het binnen te slepen? Er is niks betaald om binnen te slepen. Ik denk dat, uh... U hebt niemand moeten omkopen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee helemaal niet. Nee, die Limburgse ja, we, praktijk over de. We, we, we, we zitten hier niet in uh, Zuid-Europa of zo. Nee, dit is echt een, een Nederlands project. Uh, een wereldproject. Een Wereldtuinbouwtentoonstelling. Die echt behoort bij deze streek. Je zit hier in het grootst aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa. Als je een klein beetje de grens over de Duitse grens heen gaat. Het uh, is een Greenport. Het uh, is zo'n. Het past zo bij de mensen hier, deze ontwikkeling. Het is daarom ook eigenlijk helemaal nee, heeft niks met city marketing te maken. Het is echt iets wat bij mensen hier thuis hoort. Je zal hier weinig mensen op straat tegenkomen en zeggen: tuinbouw hoort niet bij Noord-Limburg. Maar het, de, la, laat me u dit zeggen, meneer Frissen. Ik ben een groot bewonderaar van de regio Noord-Limburg. De werkloosheid is, is bijna, geloof 1%, maar dat zijn voornamelijk mensen die niet meer kunnen. Er, werken, er moeten arbeiders aangesleept worden uit Duitsland, uit ja. Polen, uit Oost-Europa, om, om, om hier de productie gaan te gaan houden. Ik, ben, ik vind het echt geweldig, ja. de, de mentaliteit, U is echt groot fan. Maar toch hebben al die gemeentebesturen gezegd in de gemeenteraden. Toen ze moesten meelappen voor die Floriade. Jongens, het is citymarketing. Ons gemeente wordt op de kaart gezet. Ja, nee, wat maar je... dat, dat klopt. De noord limburgers zijn nuchter en schuchter. Als je hier met iets zou zijn begonnen... dat totaal niet bij de streek hoort... iets wat... Wielrennen bijvoorbeeld, dat wel bij, ja. bij Zuid-Limburg. Dan hadden mensen gezegd, burgemeester, want ik was toen in die tijd burgemeester. Je hebt een gaatje in je hoofd. Dat is dus niet zo. Maar Floriade was toen op dat moment niemand die het gevoel had, dit hoort niet bij die streek. Dit, is zo, dit hoort zo bij de hartslag van de, sli, van de streek, dat het ook vanzelfsprekend was dat het hier naartoe werd gehaald. En het gaat natuurlijk niet alleen om die mensen die hier vandaag rondlopen. Het gaat vooral om de innovatieve kracht van Limburg, van Noord-Limburg, in relatie ook met Brainport-Eindhoven veel vinden de nieuwe innovaties plaats. 118 miljoen euro. We zijn ja. in een crisis. We moeten bloeden. De regering bezuinigt op alles. De gemeentelijke belastingen gaan maar, maar ik durf omhoog. te zeggen, als hier 2 miljoen bezoekers... Door de, door de deur komen, en dat gaat die kant uit... dan betalen de gemeentes hier 0 euro's aan. Dat is dan... Dat, dat we moeten we wel halen, maar we, we gaan ervan uit dat we het halen. Ik, ik, ik kan me best voorstellen dat niet precies iedere dag wordt, uh, naar buiten toe wordt geroepen van hoeveel mensen zijn hier uh, aanwezig. Maar ik ben ervan overtuigd dat hier tienduizenden bezoekers komen per week. En dat we uiteindelijk, als de, en als het zo zou zijn, dat op het ja. einde die gemeentes iets moeten gaan uh, bij, dok ja. Dan zeg ik van, ben blij dat het wat gekost heeft. Het is van belang voor Noord-Limburg. De hele wereld komt hier naartoe. We zijn... Tientallen inzendingen vanuit buitenlandse landen. China, India, noem maar op. Japan, grote, ja. De, de Zuid-Amerikaanse landen die hier ja. zitten... die komen kijken naar de, de innovatieve kracht van de Nederlandse tuinbouw. En daar is het om te doen. Maar u weet dat er tot nu toe geen enkele floriade... ...ooit winst heeft gemaakt. Dat is niet waar. De, de Floriades vooraf gaan, dan halen we weer wel. Halen we meer, dat was een probleem. Hebben zich rijk gerekend aan 3 miljoen bezoekers. Ja. En wij zijn gaan zitten op 2 miljoen bezoekers... Ja. ...op de, de, het aantal bezoekers wat daar zijn gehaald. Le, hier zit je aan de Duitse grens. Ja, Heel dochter in westfalen gaat hier naartoe komen. Ja, maar die zouden al komen zonder, die Floriade. Nou, nee, die komen hier niet zonder, Die komen hier niet zomer naartoe. Je moet wel iets voor de mensen organiseren dat het interessant is om te komen. Dat is interessant om te komen. Voor oud, voor jong, maar ook voor met name de innovatieve ondernemers in de regio. Luisteraars als scheidsrechter hebben we Peter Verhagen gevraagd, die docent marketing aan de Fontes Hogeschool in Venlo is. En u kent de casus van de Floriade vrij goed, toch? Jazeker, zeker zeker. Oké, Kunt u me even ja. uitleggen: die city marketing. Dat ze iedere keer weer een logo moeten van mijn belastinggeld... En duur. Is dat nou onzin of niet? Nee, uh, het is natuurlijk geen onzin, alleen je moet op lange termijn kijken. Dus op dit moment hebben we Floriade, dat is mooi, dat is tot moment oktober, maar we moeten verder kijken. Dus als je aan city marketing doet, dan doe je niet dat voor een jaar, maar dan investeer je. Dus u zegt, zoveel miljoenen zijn er gaan dan weg, maar dat is niet waar. Er worden wel miljoenen geïnvesteerd, maar het maar levert wat op. en wat? In gebakken lucht? Nee, dat is geen gebakken lucht. Nee, want als je nee. stad onveilig nee. is, kan je city citymarketing tot je ons nee. ik hier een, Ik kreeg hier een goede mail van Robert, een Goed parkeerbeleid triggert. Maar goede bereikbaarheid van de binnenstad met grote parkeerplaatsen en pendelbussen. Als ik weet dat ik fatsoenlijk kan parkeren aan de rand van de stad, zijn we eerder geneigd om een stad te bezoeken. Kijk, dat ja. is city marketing. Ja. Geen belastingparkeergeld uh, heffen. Nee, nee, nee. Maar kijk, het gaat verder. Hè? City marketing, dan ga je in op uh, zeg maar, onze wensen. Wensen van uh, de bewoners. Hè? Want we hebben de vier B's. Ik weet niet of jullie die kent. Nee. nee. De bewoners, de bezoekers, de bedrijven. En als laatste de bollebozen. De bollebozen, dat zijn de studenten die we dus inderdaad in de toekomst hier willen houden. Hè? Hmm. Want die gaan dus hier studeren, maar die moeten ook hier aan het werk blijven. Ja. Dus al die vier die doelgroepen moeten we met City Marketing tevreden stellen. En dat is een hele opgave en dat doen we. Dus maar voor waarom moet meer er geld eraan besteed worden? Ja, Laat dat... die bedrijven het betalen. Nee, die, oh. die betalen ook mee, maar ook onze gemeenschap betaalt eraan. We worden allemaal beter van. Jawel. Ja. Zeker weten? Ja, ja, ja zeker. Oké, okay, want ik heb een probleem aan de telefoonluisteraar. Hij kon helaas niet naar Venlo komen. Marcel Laroos, dat is de burgemeester van de Belmer, maar dat hoor je officieel voorzitter van het stadsdeel Zuidoost. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Prem. Marcel, waarom wil jij je hemelsnaam de Floriade? Trouwens, de eerste, wanneer wil je die Floriade naar mijn woonplaats Amsterdam Zuidoost halen? Wij zijn kandidaat voor 2022. En waarom wil je dat? Um, omdat er een aantal ontwikkelingen zijn op, uh, op nationale schaal en op wereldschaal. Um, uh, uh, Floriade, het hele tuinbouwprobleem van de wereld, is een van de grootste prominente kwesties die we met elkaar moeten oplossen. Ik zal er straks misschien nog wat over kunnen zeggen. Maar het is een, uh, het voorzien van mensen in de stad. Van, uh, van eten en voedsel en dergelijke. En dat is het probleem van de, de uitdaging, moet ik zeggen, van de toekomst. Maar hoeveel gaat het Amsterdam Zuidoost kosten, Marcel? Dat weten we nog niet. Um, uh, in het bidboek hebben we een, een, globale, uh, een globaal plan... Ja, en hoeveel? Een globale berekening. Ik, uh, uh, ik uh, uh, kan moeilijk in de toekomst kijken. Je doet het op basis van kengetallen en. Uh, en maar wat zijn de kengetallen, Marcela Roos? Normaal praat je. Luisteraars, ik kom een teken op de markt en zo praat hij veel duidelijker. Zet je hem op de radio, begint als de politicus te praten. Dus gewoon even cijfers, Marcel. Ik krijg geen cijfers op het ogenblik, want ons bidboek is nog niet, uh, nog niet af. Oké, okay, maar Marcel, jullie doen het voor city marketing zodat Amsterdam Zuidoost op de kaart kan komen? Nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee, Prim. Uh, dit heeft niks te maken met city marketing. Dit heeft ja. alles te maken met werkgelegenheid. Uh -huh. En dat city marketing een afgeleid, uh, afgeleide plus is, dat vinden we prima. Ja. Oké, okay, wat luisteraars, voor het geval u denkt dat Amsterdam Zuidoost leuk is, ik woon er, kom er niet wonen. Het stinkt naar Rotti, Bami, Kousenband en al dat soort en lopen zwarte daar in grote getalen rond. Het is niet betaald. Parkeer, je wordt van je sokken gereden voordat je het weet. Als je op straat loopt, zie je schreeuwlelijke... Nee, dat laatste is niet waar, Prum. Dat laatste is niet waar. Er is geen plek in Nederland... waar zebrapaarden zo worden gerespecteerd... als in Amsterdam-Zuidoost... Dat is waar. Maar Marcel, ik vind, ik, vind, die zit, ik, vind het, ik vind het onzin om Amsterdam... Ik vind het leuk dat Amsterdam-Zuidoost als crimineel te boek staat... waar je wordt doodgeschoten. Daardoor kunnen jij niet zeggen dat we stoer zijn... en dat we ja. nog leven in de ghetto. Misschien Waarom? is het wel positief nieuws. Misschien is het wel positief nieuws. Maar ik wil niet positief... Van van van van... Het positieve niet van Amsterdam-Zuidoost... dat ze aan de weg gaan temmeren dat ze een keer... Uh met dat stadsdeel zich op de wereldkaart willen maar zetten. Maar waarom, meneer Frissen? Ik woon er, ik Omdat wil het niet... juist die hele, die hele sfeer van, van die meltingpot, die smeltkroes juist misschien een enorme uitdaging is voor Zuidoost om dat aan de wereld te tonen, de positieve dingen daarvan. Meneer Verhagen, bent u het eens met meneer Frissen of kiest u mee kant? Nee, ik vind het ik helaas of meneer aan de linkerkant gelijk geven. Dus ik zie dat toch een beetje ruimer. Maar we hebben het over city marketing. maar volgens mij moeten we het ruimer bekijken. We moeten kijken naar regiomarketing. Die, die, al die termen, dat is allemaal prachtig. We moeten het doen. Kijk, Venlo doet het ook niet alleen. Hè? Dat zijn al gemeenten eromheen. Dus, Proventie? Maar Proventie Venlo, Venlo trekt alle aandacht. Nee, dat is niet waar. En alle publiciteiten... Weet u wat, ze hebben klaargezet. Laat even horen. Dit is okay. bij redactie ja. klaargezet. Daar heb ik niets mee te maken. Er is wonder schoenenstaat, Maas. Goed de Romeinen, goed. <laughs> je bouwen. Ja, dat is Venlo. Ja, nou, en ik zeg tegen de redactie: moeten jullie niet doen, maar Rien Aars en Bart, de Duitse de geluidsman, waren we helemaal blij ermee: weer Fenlo. Fenlo trekt alle aandacht. Ja. Ja, en, goed, en, en ik vind dat die andere gemeentes echt opgelicht zijn. Uh, uh, Venray, uh, Horst, Aan uh, de Maas, uh, Peel Aan de Maas uh, en Genop door nee, Vendo. Nee, nee, echt niet nee de, die profiteren uh, mee, deze. Oh. Die, die, nee, nou, maar ja. dat is echt niet waar. Ik ben burgemeester geweest van Horst en de Maas. Ja. En ik ben met gezicht naar Vendo gaan staan. Als je op de Duitse autoweg komt vanaf Frankfurt, er staat al aangegeven Venlo. Dus het zou een illusie zijn geweest om te zeggen van de Floriade die vindt plaats in Genep of in Horst en de Maas. Venlo is in Duitsland bekend. Venlo is in Nederland bekend. En zo moet je natuurlijk je natuurlijk wel uh, je merknaam uh, positioneren. Je moet Goed. dat niet eens met, met iets doen wat niet bekend is. Maar ik geloof maar zeker dat de mensen in Horst de Maas en in Kjennep... ze zijn allemaal trots op dat die Floriade nog Limburg ja, okay, is. Luisteraars, ik, raad, ze, ik heb Mario Zuilen en die komt uit Limburg. En Mario heb ik buiten gezet om te gaan onderzoeken... want ze praten alle... Strikken. Mario, je hebt wat mensen wezen vragen waar ze vandaan komen... en hoeveel ze hier uitgeven. Ja, klopt, deze mevrouw die komt niet uit Venlo. Mevrouw, waar komt u vandaan? Simpelveld. En ik ben vandaag op de Floriade. Heeft u enige idee hoeveel geld u vandaag hier gaat spenderen? Ik denk tussen de 100 en 120 euro. Oké, okay, dus u bent van plan om ook hier iets te eten? Ja, zeker wel. Zeker een lekker kop koffie. M Mario, lacheert ze hier in de, ze hier bij hotels? Geeft ze ook buiten de Floriade geld uit? Geeft u ook buiten de Floriade geld uit in de regio Venlo vandaag? Vandaag niet, want ik denk dat je hier wel voldoende loopt en dan naar huis gaat. Oké, okay. nou dankjewel. Nou oké, okay. zodra Mario weer iemand heeft meld, ze zich. Um, Marsha La Rose. kijk, um, uh, je bent in een vergadering, dankjewel dat je eruit bent gelopen. Mijn probleem is het volgende. Kan je mij uitleggen als uh, voorzitter van het stadsdeel, waarom we wonen in Amsterdam, Amsterdam krijgt al genoeg publiciteit. Waarom dat minderwaardigheidscomplex dat je als Amsterdam Zuidoost jezelf moet presenteren? Nou ja, om te beginnen, in 1982 hebben we de Floriade ook in Zuidoost gehad. We hebben daar het schitterende uh, Plasgebied, het Gasperparken, overgehouden. En luisteraars, en is... ik woon op het oude Floriadegebied, want daar zijn huizen gebouwd... en daar ben ik toe gaan wonen, dus oké, okay, ik geef toe, de Floriade van 1982 was goed voor mij. En het was, het, het was de drugsbezochte Floriade aller tijden tot nu toe. Uh, er is een tweede reden, dat die, die is voor Zuidoost, voor Amsterdam van belang... Um, wij zijn met ontwikkelingen bezig in dit gebied. Um, het, het, het kantorenpark dat bezig is om te veranderen van exclusief kantoren naar andere functies. We krijgen de A9, die gaat uh, gedeeltelijk onder grond en daar komt een groot dek overheen. Nou, dan moet je nu al nadenken wat je met dat dek gaat doen. Je kan er niet op wonen, maar je kan er wel andere dingen doen, bijvoorbeeld tuinbouw. En um, uh, We zijn bezig om ons uh, uh, stadcentrumfunctie te, te, te versterken. En al die, al die elementen hebben gemaakt dat we gezegd hebben van... Uh, ...wij zouden dat gebied naar 2022 toe toch moeten ontwikkelen, toch moeten herontwikkelen. Wij zijn bereid en in staat om de Floriade uit te nodigen om, uh, om dat uh, in dat gebied te organiseren. Oké okay, Marcel, we gaan weer even over naar onze verslaggeester Mario Zuilen. Mario, go ahead. Ja, goeiedag. Ik heb uh, twee mensen uit Keulen gevonden. Um, why are you here today? Oh no, uh, where are you from? We come from Cologne. And how much will you spend today here at the Floriade? How long? It, how long? The whole day. Yeah, but how many money will you spend here? Je mag ook Duits praten, Or Mario. Oké, okay, we kunnen zelfs Duits maken. Oké, wie veel geld denken ze willen ze hier vandaag uitgeven? Oh ja. Intrate, okay. misschien rond 30-40 euro. Oké. Okay. Oké. Vragen is of ze langer blijven dan vandaag. Oké, okay, ja. Vragen. Vraag de... Sie... ja, blijven okay. okay. ze nog vandaag of gaan ze? We blijven tot vandaag. Oké. Er waren nog vier, hè? Um, Ga je weer wieder terug naar huis? We weer met de auto terug, ja. Oké, okay, hartstikke dank. Oké. Veel Dat blijven één dag hier. Ja, dat, is, dat is jammer. Ja, dat is ja. jammer. En Marcella Roos, oké, okay, ja. luisteraars, want je moet terug naar de vergadering. Kort nog even, dat, de Amsterdam, Zuidoost, in de hele omgeving, Amstelveen, Diemen en, en vooral die duurdere hotels in Amsterdam gaan profiteren. Laat je die ook meebetalen of moet ik weer als bewoner de zwaarste ja, joh, die lasten? Die gaan meebetalen. die hebben zelf meer dan een derde deel van de kosten van het bitboek hebben de, hebben de bedrijven in de omgeving betaald. Uh, Noord-Holland is ook een belangrijk tuinbouwgebied. Wat we zien gebeuren is dat de afstand tussen, tussen Noord-Holland, de tuinbouw, de zaadveredeling en dergelijke en de stad, die afstand die wordt te groot. Dat realiseren we ons, dat praten we over, maar dat gebeurt op alle plekken over de hele wereld. 2011, en dat is heel bijzonder, voor, laten we zeggen voor de geschiedenis van de mensheid, vanaf 2011 wonen meer mensen wereldwijd in de stad dan op het platteland. Ja. Dus we moeten met elkaar methodes gaan vinden om stad en platteland met elkaar te verzoenen. Op, op, opnieuw met elkaar interactie te, te laten hebben. En een floriade in de stad. Iedereen dacht dat dat onmogelijk was. We hebben een plan ingediend en dat was voor de tuinbouwraad interessant genoeg om ons bij de laatste vier kandidaten te zetten. Oké, okay, Marcel Laroos, je begint me te overtuigen, dus ik ga je bedanken. Want straks uh, zeg, ga ik het ook nog goed vinden. Hartstikke bedankt dat je even uit de vergadering wilde komen. Goedemorgen mevrouw Smits. Ja, goeiedag. Zegt u het maar. Ik ben in de Floriade geweest, helemaal in het begin, uh, begin mei. Ja. En ik heb mijn ogen uitgekijken op wat er allemaal mogelijk is op gewoon milieugebied. Waar woont en u? Amsterdam. En u bent van Amsterdam tot naar hier gekomen? Ja. Bent ik heb een auto hier... geboekt, een Floriade-arrangement genomen en ik ben mijn ogen uit bij ze kijken. Oké. Okay. Ik heb een goks kapitaal uitgegeven, maar ik heb wel heel moe geluid. Hoeveel heb je uitgegeven? Nou, 300 euro, of het gaat 400 is. Jezus, mevrouw Spins, dus u vindt het wel ja, een goed idee. Ja, ik Amsterdam naar Venlo met de trein. Dat ga je niet op één dag doen als je ook nog op de Floriade wil rondlopen. <laughs> nee, dat is waar. Nou, dat ik ben er vanochtend gereden. We hebben er twee uur over gedaan. Maar eh, ik, ik, mevrouw Spins, dus eigenlijk is het dus een goed idee dat ze het hebben gedaan. Ja. Dat moet je gewoon handhaven. Je loopt eigenlijk de wildste dingen aan dat je denkt van, Van zo kan het ook. Ja. Stom voorbeeld, een solarkoeker. Dat is een parabol die zit je in de zon. Je zet er een zwarte pan over op en dan kun je soep maken of andere dingen. Het werkt als een dolle. Dan kun je gewoon koken met de zon. Oké, okay, ja, ja, ja. Nou mevrouw Smits, dank u wel. Nou, we gaan naar Mario Zuilen. Hopelijk heeft Mario wel iets te vertellen waardoor we een beetje negatief gaan worden. Mario, doorbreek alsjeblieft deze grote pr ja, goedendag Brem. Ik heb hier een dame, ze komt uit Frankrijk. En ik ga haar vragen um, hoeveel ze hier, uh, waarom ze hier vandaag is. Uh, you at the Floriade today. And you told me you were here for whole weekend. How many did you spend already this weekend here in this region? How many days? Five days. And how many money did you spend here? About 400, 600 euros only for the food and um, because I'm staying at my friend's place. If you stayed in a hotel, you even spend more money. More <laughs> money. Mario, waar yeah. komt ze vandaan? Where are you from actually in France? Is from Strasbourg. Oh. Okay. Nou en vraag er als ze de moeite waard vinden dat Straatsburg ook okay. zo'n Floriade organiseert. Would you like it if Strasbourg would uh, organize uh, such an event like the Floria? Yes, of course. You would go there too. Yes, yes, yes. Oké, okay, yes, dankjewel Mario. We gaan je niet meer in de uitzending laten luisteren. Als je kunt horen dat ze Limburger is. Um, ben Simon zegt, geldverkwisting. voor Hebben jij je mensen wel entree betaald? Nee, we mogen gratis hier binnenkomen. <laughs> hoeveel heeft het gekost, vraagt meneer John Conrads. En heeft het netto opgebracht. En Floria, heeft nog nooit. Nou, dit, dit, dit, maar. dit heeft uh, alles bij elkaar. De overheden en de bedrijven, 100 miljoen gekost. Daarom trend. Maar het gaat om de spin-off. Het gaat om de multiplier, moeilijk woord. Maar wat zit erachter? achter? wij gaan ervan uit dat hier een, een spin-off... Of achter zit op de korte termijn van een miljard. En daarna nog van veel meer. Omdat hier, dat is een tuinbouwgebied. Boudewijn de Hen zegt: Venray krijgt een positieve spin-off van de Floriade. Mensen bezoeken door de Floriade ook Venray, Een stad met veel culturele mogelijkheden. Ja, ja, ja. Maar Marieke uit Utrecht zegt: Ik ben met het eens dat het organiseren van die grote evenementen weggegooid geld is. Toevallig vind ik de Floriade zelf wel erg leuk en mooi. En wil ik er ook nog naartoe. Maar in principe ben ik het met je eens. Ik zou graag willen dat het behalve de Floriade ook dingen noemt als EK-voetbal, culturele hoofdstad, ja. begin in wel wielrondes. Dat kost bakken met geld en de stad staat op zijn kop, is onbereikbaar enzovoort. Van de Floriade hebben ze in de steden tenminste niet zoveel last en ik kan naar mijn werk... Ja, luisteraar. Oké, okay. meneer Frissen. Dat, dat is kortzichtig denken wat ik hoor. Hè? Dus als uh, een straat wordt afgesloten vanwege een evenement, je ja. moet op lange termijn kijken. Je moet eens kijken wat er dus in dit geval ook weer na de Floriade gaat gebeuren hier. Ik weet niet wat het vervolg is, maar je moet wel in de picture blijven, want dan doe je inderdaad aan citymarketing. Maar Peter Verhagen, docent, marketing. Ja. Hoe bereken je die spin-off? Het is toch ook larico. Want je kan het niet meten. wel. je Kijkt krijgt een beetje iemand belt en die zegt, de half uur primtime is pas geldverspilling. Ja, maar ik kan het meten, want u bent aangenaam gelukkiger. Dus hoe kan je, hoe kan je het nou meten? Je krijgt meer bezoekers, je krijgt meer bedrijven. Je, he, uh, belangrijk is, want dat onderscheid hebben we nog niet gemaakt. Ik weet niet of je de term kent, uh, koude citymarketing en warme citymarketing. Ooit nee, leg maar uit. Warme citymarketing, dan denk je in eerste instantie aan, het, uh, aan, het, uh, aan de wensen van de eigen mensen hier. En ja. die moet je dus inderdaad tevreden houden. Die moet je zorgen dat ze dus hier blijven, dat ze hier gelukkig zijn... Wat u net noemt dat ze dus hier op zich gemaakt zijn. En daarnaast ga je dus kijken van, van buitenaf. En dat is die koude marketing, eh, city marketing. Dus ja. de mensen van buitenaf. En die mensen moeten terugkomen. Dat is belangrijk. Ja, maar dus het dus is, is niet al, eenmalig is, iets hier. Hè? Wat, wat zeer belangrijk nee, is ten opzichte van andere evenementen. Ik hoor dat ook wel eens dit en dat en zo evenementen, VNG-evenementen. Dit is als je dan Shanghai. Of in Brazilië komt. En je, je denkt aan Nederland, dan denkt men aan Nederland aan de Agribusiness, aan de, ja. aan de tuinbouw. Ja. En dat is een. een de, de is zo vanzelfsprekend voor. De, de mensen buiten van buiten. Om te denken in termen van Floriade, okay. wat hier gebeurt. En voor deze mensen hier, over draagvlak gesproken, ja. we hebben daar heel veel aandacht aan besteed. Maar er zijn maar heel weinig mensen in. Deze regio, die zeggen van die Floriade, dat is niks. 80, 90 procent is hier gewoon vol. Maar meneer Frissen, oké. Okay. Ik geef toe, luisteraars, ik geef toe, meneer Frissen, dat de Floriade een heel goed idee was. Ik geef toe van de aandacht die u kreeg. Door de Floriade zijn we van de PVV afgeraakt, omdat ze hier zich wilden misdragen. En toen heeft het CDA uw partij de stekker eruit getrokken. En toen hebben ze landen gedaan. Dus we hebben aan de Floriade te danken dat de onbeschaafdheid uit de politiek eruit is getrapt. Dus ik geef eerlijk toe dat ik de Floriade. In Venlo een heel goed idee vindt. Maar hoe voorkomen we dat mensen vervolgens gaan denken. Kijk, het gaat door. Want u, u, kijk, u hebt een heel goed argument en Marcela Roos ook net, er wordt over nagedacht, wordt gepland. Maar zoiets als die Olympische Spelen aandringen dat gezeur dat mensen steeds city marketing gebruiken. Meneer Verhagen, ja. dat slaat toch ook een beetje door? Nee, nee. Als je, kijk, de, er zijn voorbeelden van waarbij dus inderdaad citymarketing doorgeslagen is. Waarbij ze dus dure stadions hebben staan, et cetera. Ja. Die daarna niet meer gebru, gebruikt worden. Huh? Maar leg me uit, waarom moet in het kader van citymarketing een gemeente een nieuw logo hebben? Dat uh, is niet, kijk, een meest nieuwe slogan. Dat is wel uh, natuurlijk, maar een nieuw logo hoeft niet, kan, maar hoeft niet per se. Ja, de gemeente daarna, ja, Die heeft kan. in het kader Frits Hoefdagel, die werd daar wethouder. Eerste wat hij doet, de nieuw logo, nieuwe opfrissing. Ja, maar dat is dus niet heel per se nodig. Hè? Dus je moet zorgen dat je in de picture komt, maar dat kan best met je oude logo. Ja, en haalt. dat kan ook best zonder dat je dure bureaus inhuurt. Want Venrij, he, uh, Venlo heeft een aparte reclamebureau... Uh, om, om, om de city marketing ja, te doen. Daar zit, dan... daar zit het probleem. Kijk, uh, gemeentesteden die zijn hoe lang met uh, citymarketing bezig? Nou, dat is uh, de laatste vijf jaar. Ja, dus dat ontwikkelt ja. zich. Er zijn al uh, gemeentes die een eigen wethouder hebben. Et ja. Dus ook binnen die gemeentes krijg je mensen die zich dus daarmee bezighouden. Dus het hoeft niet altijd via dure bureaus. Dat is misschien op dit moment. Maar dat gaat eruit. Dat weet ik zeker. Ik moet van Erik Suiker nog even melden... dat de Floriade Soetermeer ook bakken met geld gekost heeft... was ze in Soetermeer nog steeds over janken. Ja, ja, nou, maar toch ja. wilde, ik ben de vorige week in contact geweest met de burgemeester van Zoetermeer... ...maar dat is één van de vier kandidaten, met Boskoop samen, voor de volgende Floriade. Ja. Dus ja, ja. Ik, ik neem maar, laat ik zeggen, tuinbouw hoort bij Nederland nee. en, en, en dat is zo belangrijk... Meneer Frissen, dat ook... u heeft me al gewonnen. Luisteraar, ja. ik geef Frissen en La Roos ...hebben me de hoeken van de bus ja. laten zien, maar nu, meneer Frissen, u bent bestuurder puurzaam. Moet je niet een rem erop zetten om te zeggen dat je een maximaal bedrag mag besteden aan city marketer? Ja, ik, ik weet niet. Je moet vooral kort bij jezelf blijven. Als je hier city marketing moet. Je, wat, ook die vier beestjes. Je moet kort bij jezelf blijven. Ja, en als je niet kort bij de, jezelf blijft. Bij die regio. Hoe die ja. regio in elkaar zit. Dan dat denk ik dat je foutief bezig bent. Dit, het gevoel van deze regio. Dat is tuinbouw. En dat, cool. ik bedoel, als we hier hadden. Het WK wielrennen waren gaan organiseren. In Noord-Limburg. Dan hadden de Noord-Limburgs gezegd. Frisse. Je, bent, uh, je hebt een aardje in je hoofd. dat past niet bij onze streek. Peter, laat. Ja. Waarom is Venlo een goede stad om in te toeven? Want je bent als Brabo hier komen wonen. Ja, nou, het is hier een goede stad om in te werken. Ik werk er al 15 jaar, meer dan 15 jaar. Dus, maar ook in het uitgaan is het prima. De omgeving is geweldig. Als ik zie, dus, maar ik, woon je er ook of ga je ik, iedere dag ik, terug naar nee, Brabant? Nee, ik woon niet. Ik, ik woon ergens in een hele mooie plaats in Brabant. En dan zou ik, dus als die nou in Limburg zou zijn, zou het prachtig zijn. Ja, goeie, ik wil nog even de dingen. groeten doen aan de Thuisvond. Oké, wel. Nee, maar dat is prima. Dus, maar het is hier goed, uh, echt goed voor toeven Oké, okay, Leon Fritsen, voormalig uh, gouverneur van de provincie Limburg. Peter Verhagen, docent marketing aan de Fontes Hogeschool in Venlo. Hartstikke bedankt. En ook danken alle deelnemers, luisteraars. En natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers. De co-financiers van de publieke omroep. En van de Floriade in Venlo. Op onze website primtime.nl. Wat een wezenlijk onderdeel is van dit programma. Kunt u alle reacties lezen, foto's bekijken. En alles wat u wilt nog inbrengen. Redactie Fatima, Babaya, Mario Suilen, Nick Harbers, Marianne Bakker, Erin Aarts. Die ook regie deed. Productie Hans Twint en Momoe Techniek, logistiek en transport. De vrolijke Bart Daartselaar. Van de putten en daarna naar varen met de gids.fm. Geniet u van het mooie weer en u luistert naar het officiële floriade Tot morgen, nummer dag. Ik van deze dag. Deze dag. Ik droomde. Ik droomde van deze dag. Deze dag.